Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk houdt vandaag een dag van nationale rouw voor het eiland Mayotte. Dat ligt voor de oostkust van Afrika, maar is onderdeel van Frankrijk. Ruim een week geleden richtte een orkaan daar een enorme verwoesting aan... Er zijn waarschijnlijk honderden doden gevallen. Maar volgens correspondent Frank Renaud is er in Europa maar weinig aandacht voor. Voor heel veel gewone Fransen is het een ver van mijn bedshow. show. Mayotte hoort bij Frankrijk maar ligt 8000 kilometer weg. Bij een demonstratie eergisteren in Marseille kwamen maar 200 mensen. En bij een speciale inzamelingsactie vorige week op tv werd 5 miljoen euro binnengehaald. En ook dat is relatief weinig. De rouwdag staat ook niet in het teken van grote bijeenkomsten. Er zijn vooral wat kleinere herdenkingen en de vlag hangt op half stok. In New York is een man opgepakt die in de metro een vrouw in brand zou hebben gestoken. Zij lag waarschijnlijk te slapen en overleefde het niet. Volgens de Amerikaanse politie liep de verdachte op het slachtoffer af... en hield hij een brandende aansteker bij haar kleren. Daarna bleef hij kijken hoe hulpdiensten haar probeerden te redden. Beveiligers op Schiphol klagen over agressie van vliegreizigers. Het heeft te maken met de strengere vloeistofregels, staat in de Telegraaf... Een tijdje geleden kwam een flesje water gewoon door de scanners op het vliegveld. Maar sinds september is de max weer 100 milliliter door Europese regels. Overstappers moeten daardoor bijvoorbeeld tax-free gekochte drank of tubes crème inleveren. Volgens een vakbond zorgen vooral business reizigers voor gedoe. En een jongetje van zeven is zwaar gewond geraakt tijdens een kerstvoorstelling in Florida. In de lucht vlogen allemaal verlichte drones. Het was de bedoeling dat die mooie figuurtjes zouden maken. Maar sommige drones botsten tegen elkaar en vielen daarna keihard naar beneden. Deze man werd ook bijna geraakt. Het begon nog leuk is te zien in een filmpje. Oh, oh, oh. <telling> <telling> een van de drones kwam terecht op een jongetje van zeven. Hij werd geraakt aan zijn borst en moest volgens Amerikaanse media worden geopereerd aan zijn hart.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 Heel lang voor het hok gestaan Alsof ik wist wat ik nu weet Het was kerstochtend 1961 Weinig Flappy zoeken vader Die zocht gewoon mee Bij de bomen en het water Maar niet in dat fietsenscheurtje Want dan kon die toch niet zitten En ik schudde nee We zochten samen Samen tot de koffie De familie aan de koffie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 De eerste kerstdag 1961 er werd luidruchtig gegeten, maar het deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine flap. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen, sprak mijn vader uit de strapper: Kijk, Joep, daar is Flappie dan. Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En stampend naar bed gegaan Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog een keer scheldend boven aan de trap gestaan En geschreeuwd Floppie was van mij Ik heb heel lang voor het raam gestaan Maar het hok stond er maar verlaten bij Het was tweede kerstdag 1961 Moeder weet dat nog zo goed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 Het was natuurlijk het uh, nummer Flappy van, uh, uh, ja, wie was het ook Joep. alweer? Joep van ja, Dek. Ja, dat was niet Joep die het, uh, vol, ja, nee, volg zoon. Nee, nou, nee, nee. ja, Dit was die Joep. Joep van ja. Dek. Welkom uh, bij Goedemorgen Zandvoort vandaag, 21 december. Uh, wat gaan we vandaag doen? We gaan een gesprek hebben met uh, Ankie Miesbeek, die zit hier inmiddels al. En um, we hebben het over de sprookjeswandeling. Um, en er zit nog iemand bij. Oh, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. We staan wel een duo, hè? Ja. Ankie Miejebeek en Martine Joustra. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. goedemorgen. Uh, als tweede onderwerp hebben we uh, een gesprek met Dominé Vrijhof over de traditionele kerstgedachten. En uh, Carina, die staat, als het goed is, live bij uh, Rabbel van Marcel. En die gaat dan iets vertellen over wat er gaat gebeuren met zijn uh, café. En we gaan een gesprekje hebben met uh, Ben Zonneveld. Die zit hier inmiddels ook. Goedemorgen. Ja, ja, goedemorgen. En dat gaat over de nieuwjaarsreceptie. staat hier. Maar klopt dat ook? Dat klopt ook. Oh, oh, dus ik mag jou interviewen. Ja, ja, ja. ja. Uh, in het tweede uur gaan we dan natuurlijk weer een trekking doen... van de loterij van de ondernemersvereniging van Zandvoort. En dan komt Peter Tromp komt daar een uitslag geven. Die zal dan live hier gaan trekken. Nou, dat wordt nog wat. Uh, Pastoor Putter, die gaat uh, vervolgens ook over de traditionele kerstgedachten... wat uh, vertellen... En we hebben te gast Lars Carré, wethouder van de gemeente Zandvoort... over de gevolgen van de acute zorg en de toekomstplannen van het Sparne Gasthuis... en over het evenementenbeleid. Een hele mond vol. Um, nou, het is ook een lijvig stuk hoor, dat evenementenbeleid, vergis je niet. <lacht> ja, want ik las iets dat er uh, behoorlijk wat evenementen worden gehouden per jaar... Ja, maar uh, dat wordt er nu, uh, of tenminste over een paar jaar wordt het in ieder geval eentje minder. Nou ja, eentje minder, maar de verwachting is dat er meer komen, maar daar hebben we het straks wel even over. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Dames, uh, van harte welkom. Dank je. Uh, jullie zijn hier voor de, de sprookjeswandeling. Um, dat is als het goed is uh, vandaag. Um, hoe is het eigenlijk zo gelopen dat jullie begonnen met een sprookjeswandeling? Dat is een goede wanneer, vraag. Wanneer zijn jullie voor het eerst begonnen? Nou, oh, Ank. De eerste jaar? keer was ik er niet bij. Nee, 14 jaar geleden. Nou, het begon eigenlijk met Veurtel. Uh, die is er toen uh, begonnen. Hij vond het wel leuk, maar het was niet echt helemaal zijn ding. En uh, hij zegt, het is echt iets voor jou. Ik denk, nou, dat weet ik zo net niet. <laughs> <laughs> en ik zeg, nou, dan betrek ik ook gewoon een vriendin erin. <laughs> en uh, nou, dat is Martina toen geworden. En zo hebben we natuurlijk ook de wandelsvierdaagse. We waren toen de tijd zwemvierdaagse, fietsvierdaagse. En onze vaste kern hebben we er ook in betrokken. Oh, dan dus... konden, jullie, konden jullie makkelijk nog even in de winterwonderland... Uh... Ja, inderdaad. Dus uh, zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Misschien is het iets langer, want we zijn wat, la <laughs> uh, wat langer... Uh, ik denk twee jaar langer of drie jaar langer als de ijsbaan. Oh, dat was daarvoor al? Was het niet gelijk met de ijsbaan? Nee, dat was daarvoor al. Aha. Ja, ik kan me nog iets herinneren dat... Uh, ik geloof dat de Hannyschaftsschool ook wel eens een uh, sprookjeswandeling gedaan had. En dat werd toen weer overgenomen. En dat werd het nog een keer gedaan. Want dat was toen alleen voor de Hannyschaft. Ik denk dat dat alleen voor de was. Ja, Daar ja, hebben wij ja. uh, niet van doen Maar goed, het is nu een, in de kerstsferen. Uh, hoeveel uh, figuren spelen er mee? Nou, Martien? Ja, ik denk nu wel... Pak hem stuk... maar, die microfoon. Ja, ja geef hem maar een slikker. Ik denk uh, wel een stuk of veertig mensen. Het is echt enorm. Die buitenlopen. Die buitenlopen, ja. Uh, want dan hebben we het nog niet over alle vrijwilligers erbij. Want die zijn er natuurlijk ook nog. Maar het, het zijn echt heel veel figuren die meelopen. Uh, die op het allemaal, het kerkplein. Een beetje begin van de kerkstraat. Poststraat. Uh, naar het raadhuisplein toe lopen. Uh, nee, dat zijn er echt heel veel. En dat, dat is ook een mega klus. Want iedereen moet in kostuumgeest worden. En gesminkt en gedaan. En moet de eten en te drinken krijgen. Dus ja. <lacht> Daar zijn we echt wel onze vrijwilligers verder voor nodig, ja. Ja, dan heb je in ieder geval uh, niet uh, genoeg aan een uh, paar bolletjes en een beetje uh, AA nee. drinken. Nee, nee, precies, nee. <laughs> um, maar als mensen dan uh, zich aanmelden... Uh, ja, ja? Ik neem aan dat natuurlijk niet iedereen kan als, uh, als, als spraakjesfiguren. Want er zijn natuurlijk wel bepaalde mensen die komen natuurlijk eerder... en die zeggen, nou ja, ik wil graag dat en dat spelen. Ja, dat kan, maar we kijken ook een beetje... Ja, dat klinkt een beetje raar naar typecasting... Want een grote meneer van twee meter met een buik... zullen we geen kabouter maken. Gewoon uh, het koorvoorstel als ja, Nee. Nou, kabouter klopt, je hebt wel een buik. Ja. <laughs> ja. Dus, dus we kijken even naar wat voor mensen het zijn... en waar, in welk kostuum ze passen. En uh, nou ja, wat voor figuren het zijn. Want ja, een leuk jong meisje als Dinkelbel is natuurlijk hartstikke leuk. Maar we hebben ook uh, een kapitein Haak nodig. Ja, dat moet wel een beetje een flinke kerel zijn. Dat is wat voor jou dat is maar Ik dacht meer aan ja. je. Jij hebt een achtergrond. <laughs> ja, ja. ja. Hey, maar uh, ze moeten passen in het, in het uh, kostuum. Hè? Uh, ja. Zijn veel mensen tevreden? Ja, want ze, weet je, de mensen snappen dat zelf ook wel en geven dan wel een keuze op. En er zijn heel veel jonge meiden die een, een prinses willen spelen. Ja, daar hebben we gelukkig een grote variatie in. Van sneeuwetje tot koester, tot, uh, <laughs> tot de veeën en uh, van alles en nog wat. Dus daar kan genoeg uh, in geschoven worden. Ja. Als ik dan kijk naar uh, het aantal mensen wat er dus nu aan meedoet, uh, mm -hmm. zit, zit er nou een rem op dat jullie zeggen van nou, dit is echt, uh, we hebben nu zoveel mensen die dan een figuur willen spelen, er zijn geen sprookjesfiguren meer. Nou ja, onze dame van de kostuums weet altijd weer ergens iets te file en dan hebben we dus inderdaad een extra vee of een extra prinses. We, we kijken wel iets wat kritischer, dit jaar ook, of vorig jaar, ja, ook naar kleine kinderen. Want uh, we hadden echt op een gegeven moment uh, uh, heel veel kindjes onder de tien. En we zien dat je die wel een beetje moet managen en mee laten draaien. Nee. Uh, voordat ze alleen maar een tikkertje achter elkaar aan het rennen zijn. Dus het is leuk om ook wat kinderen erbij te hebben. Dat hebben we ook. Maar daar kijken we wel een beetje naar van ja, hoeveel en wat past. Wie is de kostuumname? Dat is uh, José Fonsé. Ja. Die hebt er wel een kluifan aan. Ja, en die maakt het allemaal zelf. Ja, maar, ik, die kijkt op een plaatje op internet en die gaat achter de naaimachine zitten en die maakt het. Ja, het is echt een talent. Zo is ook knap. Echt heel erg goed. Je kunt die kostuums natuurlijk wel uh, ieder jaar weer opnieuw gaan uh, zeker, gebruiken. Zeker. En dat wordt dus ook weer ontwikkeld. Zeg ja. oh, ik heb weer wat nieuws bedacht. <laughs> ik heb weer wat nieuws. Ja. Hup, nog één erbij. Maar ja. zij kan dus echt gewoon, uh, als je dan een, een foto ziet of een uh, ja? filmpje of zo, zeggen nou, ik ga dat kostuum maken. Ja. En dan zegt ze tegen toch ons knap, nog wel, hoor. ik heb één riempje nodig... of dit, mag ik dat aanschaffen? Nou, en dan zijn de kosten niet en dan uh, is het weer wat nieuws. Ja. Het, uh, het hele ja. idee van, uh, van de wandeling. Ik, uh, ik lees dat ze uh, letters moeten verzamelen. Ja, de bedoeling is dat je een kaart koopt om mee te doen. En die kaart kost zes euro, die is te koop bij Bruna. En vanaf kwart voor vier staat ons eigen kassenhuisje op Plein. Bij, bij de kerk. Uh, en als je die kaart hebt... Dan kan je letters verzamelen bij elke sprookjesfiguren. Die moet je dus zoeken. Uh, nou staan ze er gewoon, dus je hoeft niet heel hard te zoeken. Maar je moet wel even goed gaan kijken. En als je dan alle letters bij elkaar hebt, dan heb je het woord geraden. Um, en op die kaart zit ook nog, en daarom is het echt die 6 euro wel waard... Um, uh, een bonnetje voor Chocomel bij... Ja, het heet niet meer XL. Dansen. Date. Date. Oké, okay, ja... Uh, je mag bij Sneeuwwitje een appel in de chocolade dopen. Dus dat is de betoverde appel. Je kan bij Harry een sprookjesoliebol halen. Um, en, en vergeet niet. Ja. De ijsbaan. Een mooie korting. Ja, dat is natuurlijk ook weer uh, ja. Dus ja. zonder uh, onze sponsoren en, uh, dan gaat het allemaal niet lukken hoor. Nee. Ja, dat is, maar dat, daar hebben jullie geloof ik geen probleem mee. Met, uh... Nee, dat lukt wel aardig. Maar dat is wel het talent van Anke om overal naartoe te stappen, te regelen, te doen. Die is even een... een Aardig wat uurtjes in zitten hoor. Ja. ja. ja. Hey, uh, over sponsoring gesproken, je mag ze best noemen hoor. Nou, geweldig. Albertijn. Dat Heijn. ga ik doen. Albert Heijn. Ja. Dirk van den Broek. Harry Hollybol. Zeker. Date. De Hema. Uh, zelfs de Hema Hoofddorp. Daar ben ik ook even langs geweest. <laughs> dus. En die wilde ook. Ja, ook. En de Xenos. Xenos. Uh, ja. Wat hebben we nog meer? Nou, in ieder geval, alle sponsoren die we vergeten zijn. Wij dragen jullie een warm hart toe. Stonden jullie? Het is doen niet we zo niet. dat uh, de, de HEMA Hoofddorp uh, volgend jaar zeggen van wij willen graag dat ook hier hebben hier. Uh, uh, dat we, wordt wel Goed. ingewikkeld. Ja. We kunnen ze helpen met tips? Ja, ja. ja. dat ik um, Wat is het programma eigenlijk voor vandaag? Behalve dat jullie nu al ja. hartstikke druk hebben en straks iedereen moet aankleden, te eten geven, voederen Zeker. en naar buiten sturen. Ja, ja, en sminken. We hebben vier dames die, die iedereen uh, mooi als spreukersfiguur omtoveren. Uh, wat is het programma? Om vier uur starten we met z'n allen gezamenlijk in de kerk. En er worden alle voorgesteld. Die wandelen dan door het middenpad op en neer. Dat je goed kan zien wie er is. Ook voor de kinderen dat de wolf van Roodkapje niet zo eng is. Dat hij hartstikke aardig is. Uh, dat uh, het beest van Bellen ook gewoon een aardig beest is. Dan zingen we met z'n <lacht> allen een liedje. Twee liedjes. Dan ligt het aan het weer. Als het echt heel wordt hoogst draaien we een programma in de kerk. En als het droog is gaan alle naar buiten. En dan mogen de kinderen naar buiten. En dan mogen ze dus uh, de volksjacht gaan doen. Dan mogen ze gaan zoeken. En, en, ja? en dan hebben we twee leuke voorstellingen. Die zijn anders. Dat verklappen we nog niet. En die is om kwart voor vijf en, en half zes. En die, die zijn in de kerk? Ja, ja, daar zijn voorstellingen in de kerk. Het ja. programma is eigenlijk, uh, lieve kindjes... anders dan voorgaande jaren. Ja. Maar om zes uur sluiten we weer met z'n allen af in de kerk. Dan zingen we weer een liedje. Dan wordt het woord onthuld wat ze moesten zoeken. En dan gaan we prijzen uitdelen. Voor de, voor de leukste kinderen... En misschien wel volwassenen, je weet het maar nooit. En dat is van onze sponsor. We krijgen drie prijzen van onze sponsor Bruna. Uh, en wij zoeken dus de leukst verklede mensen. En die drie, die krijgen een prijs. Nou, mooi. Ja. <coughs> ik denk dat wij uh, genoeg weten. En we moeten ook zo door naar het volgende onderwerp. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, dank je wel. En mocht je nog een, uh, een groot uh, monster nodig hebben. Corrie is best wel bereid om vanmiddag wat rond te lopen, denk ik. Ja, maar we uh, vergeten één dingetje uh, te vermelden. Uh, want ik heb begrepen dat de kerstman, die staat er ook. En de ja. mee op de foto. Zeker, ja. Zeker. Ja, maar ze kunnen natuurlijk ook met alle figuren op de foto. En de kerstman zit bij date. En uh, daar is ook straks dan weer de warme chocomel. Ja. Aha. Nee. Nou, ik ga... En de kerstman is er met zijn kerstvrouw, hè? Ja, ja. En zijn, en zijn kerstkinderen. Ja. Nou, we gaan uh, vanmiddag zelf ook even kijken, denk ik. Zeker. Dat is natuurlijk altijd wel leuk. En uh, hartelijk dank voor jullie komst om even dat een en ander toe te lichten. Um, ik hoop dat het uh, nog heel lang bestaat, want het is gewoon een heel leuk, uh, heel leuk dingetje wat we beginnen Zeker vindt. voor de allerjongsten. Ja. ja. Someday at Christmas, men won't be boys playing with boys.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 Voor het volgende onderwerp gaan we naar dominee Vrijhof. Goedemorgen. Hallo, Hallo dominee. Tut, tut, tut. Bel hem dan ik nog. Ik ga hem ik nieuw bel. Bel hem dan nog maar een keer. Nou, dat gaan we gewoon ja. uh, de... staat van de... Zijn we nu helemaal stil, Marja? Of kunnen wij gewoon praten? Ja, jullie kunnen praten. Mijn schuif Ja, mijn schuif. dat ja, doet het open. ook. Ja, want uh, wij moeten straks uh, interviewen, Ben. Kan nu ook. Dat kan nu ook, over de nieuwjaarsreceptie. <coughs> ja, uh, nieuwjaarsreceptie, dat was vroeger natuurlijk altijd een, uh, een heel gedoe. Hè, want iedereen had zijn eigen nieuwjaarsreceptie. En toen kwam er iemand op het lumineuze idee van laten we dat allemaal eens samen gaan doen. Ja, en dan heb je natuurlijk, waar ga je dat doen? Uh, en dat werd ieder jaar in een andere. En waar gaan we dit jaar heen? Nou, we gaan uh, nu naar de kerk van de dominee... die we straks gaan interviewen, uh, of die, die wat gaat vertellen. Ja. Um, de organisatie keek al heel lang naar de, de kerk. Uh, er was wel een, een, een maximum aan, aantal uh, bezoekers. Er is nu weer <lacht> naar gekeken... en uh, het maximum aantal wat wij uh, meestal in de planning hebben, dat, uh, dat mag erin. Dus, uh, vandaar de dorpskerk. Ja, want ik heb uh, begrepen dat... Uh, ik ben er een paar keer natuurlijk niet bij geweest... want ik vertoef wel eens in het buitenland. Maar het was toen ook nog bij uh, de Brink van het nieuwe Unicum. Ja, ja, dat was ook vorig jaar. Een prachtige locatie. Wordt ook uh, uh, bijgehouden voor, uh, voor de nieuwe receptie. Men laat de kerstversiering staan. Dus een prachtige locatie. Uh, eigenlijk zijn alle locaties uh, mooi geweest. Uh, vanaf Brandweercaserne tot uh, nautiek in de tijd nog. Ja, en de haven. Dus de, de locatie moet wisselen, vinden wij. Ja, dat is ook wel zo leuk. Um, maar zoveel van die <coughs> grote locaties hebben wij niet hier in Zandvoort. Nee, vandaar dat je een beetje uh, rond blijft draaien. De haven passen er 400 in. Uh, Unicum past er genoeg in. Dus dat is een beetje het cirkeltje waar je in zit. En nou, de kerk erbij. Ja, ja, ik vond hem toen bij het circuit vond ik hem, uh, ook, erg ook, ook erg leuk. Die was ook erg leuk. Heel ja. erg leuk. was ook heel erg groot daar. <coughs> ja, dat was de vaste tent. Die bleef één seizoen staan. En daar mochten wij van het circuit gebruik van maken. Ja, <coughs> nou, onze nieuwjaarsreceptie... Uh, vrijdag 10 januari. Um, jij zit in het organisatiebestuur. <coughs> nou ja, wij organiseren dat uh, uh, met, met z'n vieren. Uh, Suzanne Woelinga van uh, secretariaat, burgemeester... Hilly Jansen en Gilles Kok en ik... En wij gaan altijd in november een keertje bij elkaar zitten. En dan gaan we wat dingen uitpluizen. Um, het moet wel gezegd zijn, het is de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Dat betekent dat het niet uh, de gemeente Zandvoort is die het doet. De gemeente Zandvoort heeft ons gevraagd om het te organiseren. Maar het is een receptie waar iedereen zijn of haar receptie kan houden. Dus als bijvoorbeeld ZFM een nieuwjaarsreceptie zou willen hebben... kan dat onder de paraplu van de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Zo zijn er al uh, twee, drie aanmeldingen. De Rotary wil het graag doen, Pride wil het graag doen. Um, het is een beetje afgezwakt na corona. Voor corona hadden wij zelfs 26 participanten. Die zelf mogen kiezen of ze een staarttafel met een vlaggetje erop willen hebben of een, uh, of een poster aan de wand. En dat geldt voor deze periode, deze receptie ook. Dus uh, als men zich nog uh, aan wil geven als. Um, een participant, dan kan dat, kost ook niks dit jaar. En ieder... vragen, ja. nou, iedereen heeft een, uh, een brief gekregen, alle organisaties, alle clubs, alle verenigingen. En die kunnen gewoon reageren: van joh, wij willen graag een staarttafeltje. Of wij willen wel meedoen, maar we hangen alleen een poster op, dat mag ook. Ja. Nou, 400 man, uh, dat redden we altijd wel. Ja. Maar. Niet bang dat, het, uh, dat de belangstelling groter wordt? Dat er straks 650 man op komt daar? Nee, er wordt wel eens er wordt verschillend over gedacht. Ja, er waren maar 350, er waren maar 200. Nou, wij tellen altijd de haakjes van de jasjes. Ja. En als dat 400 is, dan hangen er gewoon 400 jassen. En dan zijn er ook 400 mensen. Ja, ja dat is wel een... Uh... Zo simpel zit het in elkaar. Um, van hoe laat tot hoe laat? Het is uh, als gebruikelijk op de vrijdag... Meestal is het de eerste vrijdag uh, na 1 januari, maar het is wel erg kort dag. Dus er gaat een weekje overheen. Ja. De, de tiende om half acht is de inloop. Iedereen komt dan gezellig binnen. Ik denk dat tien over acht de burgemeester uh, zijn nieuwjaarsspeech gaat houden. En dan om half tien houden we het weer voor gezien. Dan sluiten we de kerk en dan gaat iedereen weer naar huis. En de, de catering wordt gedaan door de lokale ondernemers, begreep ik? Ja, wij hebben een, uh, een lokale ondernemer gevonden die dat allemaal gaat regelen. Want die moet alles huren, uh, glazen, koelkasten, enzovoort, enzovoort. En er is een welbekende uh, Marcel die dat gaat regelen voor ons. En hij heeft zijn hapjes weggezet bij andere ondernemers, dus dat zijn lokale. Nou, dat is hartstikke leuk. En de, uh, de muzikale omlijsting die wordt ook nog verzorgd door Patrick van Kessel. Ja, we hebben hem twee keer verzocht om achtergrondmuziek uh, te draaien. Dus we gaan kijken wat eruit komt. Ja, ik denk dat het uh, misschien... Uh... Dat is natuurlijk een heel groot succes aan het worden. Nou, dat gaat zeker een succes worden. Um, nou, dankjewel Ben voor jouw toelichting over de nieuwjaarsreceptie. En ik geloof dat we nu doorgaan naar... Of de dominee. Ja, nee, nee. Go goedemorgen dominee. Goedemorgen. Allereerst uh, gefeliciteerd met uw dochter. Uh, dank u. Ja, u moet nog weg straks, hè? Uh, ja, precies. U moet straks uh, weg, inderdaad. Dat klopt. <laughs> Ja, ik, ik vond de, de Waalse gemeenschap. Het uh, uh, klinkt wel erg Belgisch. Uh, ja, maar het is. De Frans sprekende gemeenschap uh, in Nederland. die heeft een, uh, een Waalse kerk. Ah, duidelijk. En uh, die. Uh, ja, daar, daar worden dus uh, nog steeds uh, diensten in het Frans uh, gehouden. En je hebt in uh, grote steden. heb je die kerk uh, ook nog? Ja, ik, ik, ik, ik heb het nog even opgezocht. Ik las het. Ik denk, ja, ik vind het toch wel, uh, wel interessant om daar wat van te weten. Dominee, uh, Kerst in de dorpskerk. Hoe ziet dat eruit, dit jaar? Uh, nou, eigenlijk net als uh, ieder jaar hebben wij een, uh, een kerstnachtdienst en een uh, kerstmorgendienst. <kijkt> en uh, dan zullen we het natuurlijk hebben over uh, de proloog van uh, de, de Evangelie, uh, de geboorteverhalen. Dus s avonds en smorgens. Um, is er s'nachts is er nog veel aanwas eigenlijk? Want ik, ik begrijp dat het s'nachts wat minder druk wordt. Ja. Uh, Hè, zijn uh, kerstdiensten uh, minder bezocht als uh, vroeger. Vroeger was het traditie om ja. uh, met het uh, gezin uh, naar, uh, naar de kerk te gaan. En tegenwoordig zijn er ook uh, hele leuke tv-programma's die ons thuishouden. Of hele gezellige avondjes. Uh, dus uh, ja, de kerk is wat dat betreft uh, op zijn retour, zou ik maar zeggen. Ha, dat is wel heel erg, erg botgesteld, uh, Ja, Ja, maar... Uh, de kerk heeft natuurlijk ook altijd een bepaalde visie uh, gehad die uh, niet meer uh, strookte helemaal met de tijd. En de kerk heeft uh, lang verzuimd met zijn tijd mee te gaan, want ze dachten de mensen komen toch wel. En uh, we dachten ook de waarheid in pacht te hebben, terwijl uh, het niet om waarheid gaat, maar om geraaktheid. En hmm. ja, dat is een groot verschil. We hebben u uh, gevraagd om eens na te denken over een kerstgedachte. Uh, ik zou zeggen, gaat uw gang. Ja, ja. Nou, kijk, uh, al 2000 jaar is er natuurlijk uh, een kerstboodschap. Dus echt nieuws zult u niet iets horen. Maar ja, de tijden veranderen wel. Hè. Dit is toch wel een jaar van uh, oorlogen, natuurrampen, uh, uh, zwaar vuurwerk bij uh, voordeuren en uh, individualisme. Uh, dus uh, ja, de, de boodschap zal uh, zijn: toch van uh, hoe kunnen we ons verbinden met elkaar dit, uh, dit jaar? Of eigenlijk altijd. Als je. ...in deze tijd, hè, van individualiteit. Individualiteit vind ik iets moois. Maar als, er bij, uh, ja, als je dan alleen gaat... ...dan ben je een zonderling. En je moet je eigenlijk toch uh, weten te verbinden. En die, en die verbondenheid, daar gaat het mij om. Maar dan ja. moet je natuurlijk ook de ander wel zien... ...als uh, mooi anders. En vaak vinden wij uh, anders... Uh, ...ja, zijn, we hebben daar toch een andere kijk over... ...we vinden eigenlijk vaak meer van hetzelfde. Maar... Uh, ja, alle verschillen tussen mensen zijn een rijkdom. U noemt een heleboel dingen op... Uh, waarvan uh, de hele wereld uh, nu naar elkaar kijkt. Hè? Verbinden, oorlogen. Uh, ja. Mag ik het ook eens bot stellen? Gaan we de verkeerde kant op? Nou, ik denk dat we in, in een nieuwe tijd zijn. Vroeger zaten we al uh, automatisch in de verbondenheid. Hè? We hadden de verzuiling. En na de verzuiling zijn we uh, toch uh, meer persoonlijkheden geworden. We hebben onszelf ontwikkeld. En dat is een, een hele andere tijd. Dat vraagt ook om hele andere vaardigheden. Want je moet nu zelf de verbindingen maken. En uh, je moet ook kunnen accepteren dat de ander mooi anders is. En uh, ja, dat vraagt bepaalde vaardigheden. Ja, die. Uh... Als een keer de kant op gaan. Ik denk dat we in een leerproces zijn. Ja, ik kom er even bij, uh, Domine. Ik kom er even bij. Um, ja. u, u, u noemde wat van ja, er zijn allemaal leuke programma's op de, op de televisie. Um, je hebt natuurlijk ook de EO, die uh, bepaalde programma's uh, doet. Ja. Uh, er waren toen een aantal bijeenkomsten, de EO Dagen geloof ik. En dat werd dan ook uh, gefilmd, gebracht op de televisie. Daar was de belangstelling toch wel heel erg hoog voor. Uh, dat werd heel goed bezocht. Um, maar dat is alleen maar uit bepaalde streken. Hè? Uit, uh, uit uh, de Bijbelbelt, wat ze dan... Uh, Zoals we dat noemen. Maar ziet u het ook nog eens een keer gebeuren... dat er zo'n tv-programma komt als Heel Holland Bit of zo? Of, uh... <laughs> uh, nee, dat is... Het, het, het zou ook niet passen natuurlijk. Een, bed, een gebed is een, een, toch een innerlijke dialoog met jezelf. Woorden zoeken voor dat wat je beleeft en wat je, hoe, hoe je de dingen ervaart. Wat je hoopt en verlangt. Dus heel holland biedt, nee, dat, dat zullen we niet, niet meemaken. En ja, het, het lijkt natuurlijk altijd heel spectaculair als er heel veel christenen bij elkaar komen. Maar dat is wel uit een heel land, hè? Ja, ja. Uh, je hebt ook veel streekgemeentes die het nog uh, het lijken fantastisch te doen. Maar als je een heel groot uh, gebied hebt waaruit je verzamelt, dan, uh, ja, dan, dan verzamel je meer mensen. In een dorp uh, heb je een betere afspiegeling hoe het met de kerken gaat. Ja. En Zandvoort is natuurlijk, uh, nou ja, het is nu wel een stadje, maar wel een koploper in uh, secularisatie. Het is wel een, een dorp. Uh, het, het is een dorp, zeker. <laughs> uh, want Sandvoorters uh, uh, komen elkaar tegen en uh, herkennen elkaar nog. Uh, spreken ook over de wintertijd dat ze dan weer onder elkaar zijn. Dus uh, het blijft toch een beetje ook een dorpskarakter houden. Ja, het is ook moeilijk om elkaar te ontlopen, want alles gebeurt <laughs> in. Als ze dat doen, zespen, is in soms in een paar straten. <laughs> Dus ja, ik kom dan ben uh, onbedoeld uh, vaak op zaterdag uh, oh. meerdere malen tegen. <laughs> Zeker uh, als het wat warmer weer is. Nou, en uw, uh, uw kerk staat natuurlijk ook midden in het centrum. Hè? En die is vandaag ook weer in het centrum van de belangstelling. Um, precies, ja. Dat is ook een, een, een soort van verbinding, hè, wat er vandaag gebeurt. Uh, precies. En daarvoor willen we eigenlijk ook uh, de kerk steeds meer uh, gaan gebruiken... Als, uh, als dorpskerk, hè? dus uh, daar waar uh, mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze iets kunnen organiseren. Uh, daar zijn we ook heel hard mee bezig, al uh, twee jaar nu. Toch om te kijken, hoe geef je de kerk weer terug aan het dorp? Want uh, dat moet niet alleen maar voor kerkdiensten zijn. Uh, in het verleden hebben de Zandvoortes die kerk gebouwd. De geschiedenis is in handen gekomen van een klein groepje mensen. En dat is niet de bedoeling van zo'n kerk. <coughs> Nee, maar er wordt nu bijvoorbeeld al gebruik gemaakt met de, de kerststallen tentoonstelling. Dat trekt ook wel een aantal uh, mensen. Uh, de, de sprookjeswandeling zit er vandaag mooi in. En uiteraard de nieuwjaarsreceptie. Ja, en de scholen hebben uh, deze week... Twee scholen hebben hier uh, een kerstviering gehouden bij ons in de kerk. Dus uh, deze week was het bijzonder druk. En dat is ook erg leuk. Ja, dat is, dat is hartstikke goed. Ook weer ja. Goed voor de kerk, goed voor de sfeer en uh, goed voor de uh, verbinding... Dominee, ik weet dat u weg moet, dus ik wens u een uh, goede reis. Oké, okay, dank u. En uh, een prettige kerst. U ook, hele goede kerstdagen. Dank u wel. Goed tot, te zien. Tot ja. ziens. Joy to Terug bij het programma Goedemorgen Zondvoort. Um, als het goed is, hebben wij aan de telefoon Carina. Ja, dat klopt. Dit is Cor. Goedemorgen. Hoi, Cor. Hallo. En jij staat live bij Marcel van het oude Café, tenminste, het Café. racecafé. Het, race het, het ja. Rabbelcafé. Uh, ja. ja, zo noemen wij het eigenlijk ja. wel. Al uh, lekker race. aan de drank, of uh, aan de gloewijn. Uh, nou, uh, spaar Rood uh, oh. is helemaal GELACH <laughs> Um, ja, we hebben begrepen dat uh, Marcel er nu definitief mee uh, gaat stoppen. Ja, ja. En uh, hij heeft uh, een opvolger gevonden. Ja, jij staat daar, sta je al ja. bij die opvolger? <laughs> weet je al wie dat is? Uh, ja, ik weet prima wie dat is, maar dat kan Marcel denk ik het beste vertellen. Ja. Maar, uh, goedemorgen Marcel. Goedemorgen man. Ja, nou, het zijn speciale dagen toch wel, hè? Ja. Ondanks dat het ook kerst is, maar ook voor jou hele speciale dagen en voor je vrouw. Ja, zeker. Ik wou bijna zeggen, omdat het bijna kerst is, maar uh, nee, inderdaad, het einde van uh, dit tijdperk komt ook weer in zicht. Ja. Zeker. Echt zelf voor gekozen, hè? Absoluut. Ja. ja. Want jullie hadden ook uh, eigenlijk al van tevoren, toen jullie overgingen van het racecafé in het dorp naar hier in de Blauwe Tram, dat je zei van, dat wordt dan wel max twee jaar. Is het max twee jaar gebleven? Of volgens mij is het langer. Klopt, één ja. maand langer. Nee, uh, in principe, dat we gestopt zijn in het dorp, toen was dit nog niet helemaal duidelijk dat we dit zouden gaan doen. Alleen, uh, ja, hier, hier gebeurde helemaal niks. Hier, het was leeg, uh, Rogier, ro ro de vorige uitbater, die is uh, helaas vertrokken ja, met omstandigheden die voor hem duidelijk waren. En ze waren hard op zoek naar iemand die dit hier uh, op, de, op, ja, op de rit wilde zetten. Nou, toen hebben wij de touwte schoenen aangetrokken en van, we gaan gewoon kijken. En uh, als het niks had geworden, hadden we misschien al eerder aan de bel gebroken van, joh. Uh, we zitten elkaar aan te kijken en noem maar op maar uh, het eerste jaar was wel uh, <coughs> we zijn hier uh, eigenlijk ook zonder heel veel verwachtingen naartoe gekomen maar al met al uh, ja dan besef je ineens het verenigingsleven in Zandvoort uh, dat is er en dat is best bruisend en, uh, en dan kom je, ja het is een hele andere manier van horeca, ik bedoel uh, op het Kerkplein waren natuurlijk veel toeristen en de Zandvoorters die er, daar kwamen dat waren mensen die gewoon ook lekker op het terras kwamen zitten, een beetje mensen kijken, een beetje gezelligheid en hier komen diezelfde zantwoorders misschien wel als zijnde een clublid of een verenigingslid. En dan zijn ze toch dezelfde mensen, maar wel in een andere hoedanigheid zijn ze hier. En het is, uh, ja, in feestjes en partijen, het is gewoon uh, gek werk geworden. Hard werken? Ja, heel hard werken. Maar dat geeft niet. <lacht> Daar is nog nooit iemand, dat heb ik altijd geleerd, <lacht> er is nog nooit iemand dood en uh, hard werken. Alleen ja, na het hard werken moet je wel een beetje vanuit kijken, want dan uh, kan het zomaar wel. Uh, nee, Maar goed, dat is gekkigheid. En, uh, Volgens mij hoorde ik je net nog zeggen van... Ja, ik heb gisteren van uh, s ochtends tot s'avonds half één. Ik was eigenlijk bijna dood. Zo hard heb ik gewerkt. Ja, dat, ja gisteren waren we inderdaad hier om tien is morgens. En uh, half één liep we s'nachts de deur uit. En dat zijn in principe wel de dagen die we uh, gaan trekken en uh, tellen. Carina? En, uh, ja, in principe tropen dagen die hier ja. draait. Carina, ik kan ja. me nog de, de woorden herinneren van Marcel. Dat hij zei van ik ga nou wat, rust, wat rustiger aan doen. Dat is niet gelukt ja, hè? Uh, ja, er wordt vanuit studio gezegd. Jouw woorden, ik ga wat rustiger aandoen. Maar ik denk dat je daar nu wel aan toe bent. Ja, voorlopig. Eh, straks kan ik er geen boem meer bal meer zeggen. En uh, we gaan inderdaad... Nou ja, we mogen nog één mooie klus doen. En dat is dan zo meteen de nieuwjaarsreceptie versloten. En dan kijken we misschien ook onwijs naar uit. Maar half januari denk ik dat het wel even tijd is om uh, even... Uh, ik wil niet zeggen van de radar te verdwijnen. Maar wel gewoon even lekker tijd voor onszelf. En uh, gewoon even tot rust komen. Ja, tot rust komen. We. Hoe vul je dat in? Is dat echt... Uh, Niks doen of ga je reizen? Wat, wat, wat zou je dan voor invulling daaraan geven? Ja, het zal een beetje een combinatie zijn. Gewoon helemaal niks doen. Dat zal uh, niet in het aard van het beestje zitten. Een heel groot contrast. Van heel <laughs> veel doen ja. daar... Dus we zullen echt wel bezig blijven. Alleen, uh, ja, gewoon de drugs een beetje van de ketel. En uh, reizen zal onder andere ook wel wat gaan gebeuren. Heel eerlijk gezegd, ja, als we nu op vakantie wilden, dan moesten die dicht. Ja, dat, dat doe je niet. Dus je gaat een weekendje weg. Je gaat nog een keer in de zomervakantie. Zijn we dan uh, een weekje dicht geweest. Maar je bent gewoon daarin beperkt gebleven. En dat was op het Kerkplein niet anders. Dus we kunnen nu gewoon de tijd nemen. Dat je gewoon zegt van, joh, iedereen heeft normaal recht op vijf weken vakantiedag. En nogmaals hoor, ik ga niet zielig doen of iets. Maar we hebben er gewoon uh, voor gewerkt, denk ik. En uh, ja, nu gaan we gewoon genieten. En dan straks uh, zien we wel weer even. Het was ook wel bij het leven natuurlijk, hè? Dat je alsmaar doorgaat. Want uh, in Zandvoort wordt er ook zoveel georganiseerd. Dat wil je dan eigenlijk ook niet missen. Die wil je natuurlijk ook uh, meepikken. Zeker met uh, Formule 1 en al die andere zaken. Zandvoort Art. Heb je daar echt van genoten? Dat je uh, zeg maar van het dorp, Kerkplein, daar heb je echt een racecafé van gemaakt. En toen heb je het eigenlijk meegenomen naar hier. Dat is ook weer een succes geworden. Wat zijn nou echt mooie herinneringen aan die tijden? Ja, hier de mooiste herinnering en ik moet eerlijk zeggen, gisteren kwam het niet, hè? want toen werd het door Stamford Treside ook gevraagd wat is je mooiste ding wat je hier meegemaakt hebt en toen, ja eigenlijk alles heb ik toen ook gezegd en dat, dat is ook wel zo, want er gebeuren hier gewoon heel veel mooie dingen, maar het allermooiste wat ik meegemaakt heb hier is dat het staan optrad in de, in de kerk en dat was mijn verjaardag vorig jaar en toen hebben ze gezongen voor me en dan in de grote zaal in Maastrichterstaan waar het voor jou gaat zingen, dat was echt mega. En dan nou moet ik ook eerlijk zeggen, afgelopen uh, dinsdag was het koor hier, het gemengde koor voor het laatst. En toen werden we ook nog binnengehaald. En die hebben ook nog voor ons gezongen. En dan denk je, hé, een liedje voor je. Maar als je dan speciaal voor jou gezongen, en er was ook nog een liedje wat speciaal voor ons geschreven was door het koor, ja, ja dat zijn wel dingen die echt wel indruk maken. Maar inderdaad, op het Kerkplein, er gebeurde heel veel. We hebben samen met Brie van het Wapen en met Suzanne van Amsterdam Beach hebben we toen nog de... De Queen of the Beach verkiezing gedaan op het uh, Gasthuisplein. Dat was echt. Ja, dat was eigenlijk wel in de vrienden van Zandvoort hebben we op het uh, Badhuisplein gedaan. Ja, dat zijn wel echt de hoogtepunten qua evenement. En uh, ja, met de pleit zijn we altijd wel zeker ook van, uh, van de partij geweest. Maar dat geldt eigenlijk wil je iets over aanhaken. Je, je wil het evenement uh, ja, meehelpen uh, groot te worden en op welke manier dan ook. En dat ja, bij de Formule 1 zijn we daar nou wel echt een beetje uit de gesproken. Ja, want je bent natuurlijk altijd denk ik al een racefan geweest. En uh, op een gegeven moment hebben jullie dus bedacht... we gaan een deel van het café op het Kerkplein omzetten naar uh, race gebeuren. Mensen kwamen ook allemaal spullen brengen. Is uh, Dat weet ik zelf niet eens. Is Max überhaupt wel eens in jouw café geweest? Uh, nou, dat zou er mooi wijze van waar zijn. Maar oh. ik heb Max wel, <laughs> wel gesproken. En ik heb hem op het circuit uh, in 2018... en hem uh, pitspils kunnen overhandigen. En toen was hij echt heel verbaasd. Hoe zou dit dan? Maar ik zeg Max, jij weet niet wat wat hier gaat gebeuren, denk ik. Maar de jongen had echt geen benieuwd waar hij mee bezig was. Tenminste, hij wist wel dat hij ja. goed aan het rijden was. Maar wat hij hier teweeg zou brengen... en hij, vond, hij was eigenlijk een beetje... ja, flabberkestig, verbaasd van... Uh, hoe zou dit dan? Ja, maar dit gaat echt... wij gaan echt heel veel van jou uh, genieten. En dat ja. hebben we natuurlijk ook gedaan. En dat gaan we nog twee jaar knetterhard doen. Maar dat was wel het, het mooie moment. Dat was op het circuit. Maar uh, nee, op, in de zaak... Dat, dat, dat is gewoon onmogelijk. Ik bedoel, het zou onwijs gaaf zijn... Maar gewoon het feit dat ik hem een keer al gesproken heb... dat we in een ja, pitspeel op kunnen overhandigen... dat is wel uh, ja, echt wel een ultiem uh, momentje geweest. Ja. Maar ga je het nou niet missen dat je dus nu nog... of denk je niet van... oh, misschien moeten we nog twee jaar Formule 1 ook nog even doordraaien. En dan stoppen. Oh. Nee, ja, maar dan is de vraag van... Uh, nu kunnen we zelf nog even naar het circuit. En er zijn ook misschien wat andere mogelijkheden uh, tijdens de race. Ik zou het ook heel leuk vinden om gewoon... Uh, Inderdaad, misschien op het ski zelf nog uh, waar mogelijk uh, hulpzaam willen zijn om uh, ook een beetje achter het schermen misschien te kijken van joh, wat gebeurt er allemaal? met zo'n evenement? We hebben wel wat evenementen neergezet, maar dat is natuurlijk in vergelijking met wat er op het ski gebeurt, is dat maar een druppeltje. En ja, met zo'n evenement ben ik toch ook wel weer benieuwd van joh, wat gebeurt er allemaal achter de schermen dan? Ja, dus je hebt eigenlijk nooit kunnen meemaken hoe het daar was, want je was altijd hier. Nee, we zijn wel één keer op het ski geweest. Dat was in 2022 toen we kerkplein verkocht hadden. En toen zijn we eigenlijk op het laatste moment... ...konden we nog uh, naar het ski toe. Nou, Mariel was toen bij Wijn aan Zee nog... Uh, ...smorgen aan het helpen met kopie en thee. Ik zei, tot wel laat, want we, we kunnen nu nog naar het ski toe. Dus <laughs> ik kon hem om twaalf uur ophalen. En toen zijn we eigenlijk heel onverwachts op het ski terechtgekomen. En vorig jaar met de gemeente mochten we nog een dagje mee met de vrijdag. Dus nee, we, zijn wel, we hebben wel de sfeer geproefd. Alleen, ja, weet je, je bent gewoon zelf de hele dag aan het werk... En om dan nog s'avonds even een gezellig een biertje te doen in de Altsstraat of een feest uh, een drankje te doen. Ja, dan weet ik ook, ik ken mezelf, dan ja. wordt het niet één drankje. En de volgende dag moet je gewoon weer. Ja. Dus uh, we hebben hier ook gewoon iedere keer uh, elke editie, dat zijn we teweeg geweest hier, volle bak gehad, 70, 75 man wat hier uh, in de race op zit te kijken. Ja, hij was gewoon super sfeer Dat is ook genieten. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, je, je kan op heel veel manieren genieten. Je hoeft niet altijd overal bij te zijn. Ja. Dus uh, eigenlijk de nieuwjaarsreceptie, dat wordt je laatste pitstop, zeg maar. Ja, de pitstop, ja man. Toch? De pitstop, ja. Nou, ja, want ik wou zeggen, na de pitstop mag je gewoon weer door natuurlijk, hè? Je mag twee keer een pitstop, hè. Maar, uh, ja. Oh, je moet toch ook even tanken. Ja, even bijtanken. Kijk, heel goed. Je gaat eerst de hele tijd even bijtanken. En dan gaan we jou uh, zeker tussendoor nog heel vaak zien. Ik hoop. Uh, ja, want je merkt het ook wel. Als mensen voor je gaan zingen... Dan merk je ook wel hoe je gemist gaat worden. Hè? En je vrouw ook. Dus ik hoop dat je dat ook wel door hebt. We zijn gewoon een team. Ik bedoel, Rabbel is vaak Marcel. Marcel is Rabbel. Maar Marcel is niet, of Rabbel is niet alleen Marcel. En dat is, wordt vaak onderschoven. Maar Maria is natuurlijk een, voor mij een hele grote drijvende kracht. Maar ook uh, Melissa, en mijn dochter, Mitchell en Marcel die hier gedraaid hebben. En we hebben echt een onwijs gaaf team gehad op dat Kerkplein. Daar hebben we zoveel leuke dingen mee. Ook heel fijn dat je dit uh, met je vrouw en met je dochter samen kunnen doen. Wie gaat het eigenlijk overnemen? Ja, Dennis, Dennis Kool, die gaat het overnemen. En die was voorheen werkzaam bij uh, het plein, snackbaar het plein. En die komt hier, die doet al sinds september het beheer. Ja. En dan gaat hij zometeen ook de horeca erbij pakken. Mijn inzicht is dat dat de beste combinatie die kan hebben. Want het beheer, uh, daar huur je de zalen zeg maar, bij. En dan moet je met, ja, voorheen een andere beheerder. Ja, dan moet je toch continu overleggen. Ja. Mensen krijgen twee facturen, twee ja. Het is gewoon een beetje opslachtig. Ja. Ja. En hij niet. gaat het met zijn zoon ook doen, hè? Ja, zoons. Ja, ja. Dus dat is zoons. Hé, hey, maar dat is mooi. Weer een familiebedrijfje. Absoluut. Ja, ja, dat, is, ja dat is wel... Uh, Daar ik er goed op, uh, op steunen. Ja. En heeft hij van jou al heel veel leuke dingen over kunnen nemen? Jouw ideeën en hoe je het deed? Ja, in principe ga uh, ik... Hij... Hij kijkt over de schouder mee. Vanmiddag is hij hier ook weer. Vanmiddag hebben we nog een grote uh, Brits toernooi en daarna nog een uh, kruidwarme voor de 100 personen. Ja. Dus, en daar komt hij ook meekijken. En uh, wij komen nog met uh, 3 januari, nee, 5 januari komen uh, Dennis nog een dagje helpen. En zo, ja, weet je, natuurlijk, hij zal misschien wat dingen meepakken, maar uiteindelijk zal hij ook zijn eigen prijdracht geven. En ik denk dat, dat veel belangrijker is. Ik bedoel. Mensen moeten ook zo meteen niet meer gaan denken... Zijn, ja, maar Marcel kan het wel. Of, uh, ja, dat... dat is heel vervelend als je dat ja. soort dingen krijgt. En misschien gebeurt het wel, misschien gebeurt het niet. En misschien, ik denk dat we, gewoon, dat we gewoon een hele goede keuze gemaakt hebben met Dennis. En dat gaat hier gewoon een fantastische uh, ja. zaak worden, 100%. Ja. Nou ja, je hebt uh, samen met je vrouw hier wel echt iets neergezet. Want het was inderdaad best wel stil hier. En nu, uh, iedere keer als ik langsloop, zie ik dat er altijd mensen zitten. Je hebt een lekkere ding. Je hebt de echt super lekkere gevulde koeken... Hier. En ik hoop inderdaad dat uh, Dennis uh, er ook iets heel moois van gaat maken. En uh, dat jij na 4 januari heerlijk gaat uitrusten. En uh, we hebben ervan genoten dat jij hier uh, het hebt gerund. Nog een paar dagen moet je wel door. Maar uh, is er zijn er nog vragen vanuit het studio? de studio? Nou, ik denk het niet. De schuif wordt even Is er opengezet. nog een vraag? Ja, de schuif wordt even opengezet. Ja. <laughs> um. Wij, uh, wij kennen Marcel als een zeer druk baasje... en uh, hij, hij zal misschien nu wel een pauze nemen, een pitstop, zoals je dat zo <laughs> mooi noemde. Maar ik heb het idee dat hij over een paar jaar komt ineens weer spetterend uh, terug... Uh, met iets nieuws wat nog niet bestaat. En uh, ik zie er al naar uit, want Marcel is heel creatief. En, uh, ik ga het even doorgeven. Ik heb, ik heb nog een vraag over de pitpils. Blijft, uh, pit blijft die beschikbaar? De pitpils, blijft die beschikbaar? Zeker. ja, momenteel uh, bij Wijnaar C wordt hier nog, uh, kan je hem online ook bestellen. En bij de kaas, ja, het is geen kaashoek. De, kaas, de, nou, de, de, de, de, de tromp, ja, zuivelhoeveel, ja. tromp, geloof ik. Daar is je ook te vinden. Te... Ja, ja dat was vroeger Absoluut. ook zo, hè? Dat je, je van die uh, huisjes, dan kon je melk en bier krijgen. Nou, dat, <laughs> dat komt er helemaal terug. De huisjes voor melk en bier, nou ja, in dit geval de pitpils. Ja. Um, ja, er wordt hier een compliment verpakt in uh, een soort uh, voorspelling. Uh, je bent heel creatief. En ze verwachten dat je nu wel even een stilte en rust gaat nemen, maar dat je daarna spetterend weer terugkomt. <laughs> Wat? <laughs> Wat vind je daarvan? Ja, ze dus schept, uh, schept een hoop verwachtingen, maar... schept uh, verwarring. Ja. Maar ik, ik heb me er nog niet helemaal vinden. vinden. natuurlijk, weet je... Uh, het is niet zo dat we van de wereld, van de, vanuit het dorp verdwijnen. Dus we komen iedereen komt, zal ons nog tegenkomen in het dorp sowieso. Maar precies als een spetterend terugkomen... Ik, uh, ik zou nog niet weten wat er moet gaan spetteren. Nee, nee hij weet het nog niet. Maar uh, voorlopig heeft hij nu nog dadelijk een heel drukke, drukke dag. En wanneer, uh, wanneer sluit hij officieel? Officiële sluiting, volgens mij... 24 december, toch? Officiële sluiting. Ja, 24 december. Maar dan zijn we in principe beperkt nog uh, bereikbaar, om het zo te zeggen. Want we lunchen gewoon met de, de, de dames en de heren van de oudere seniorenvereniging. Die zeg maar hier altijd al komt op de dinsdagmiddag. Daar hebben we een kerstdiner voor. En s'avonds eten we ook gewoon met een vaste groep die we normaal dinsdagavond hebben. Daar gaan we ook gewoon gezellig uh, een kerstdiner CQ de laatste avondmaal uh, mee met. Oh, weet je wat is? Ja. Maar ja. Uh, ja, je bouwt echt langzaam af en je gaat gewoon uh, het mooi overdragen. Dus ja, en... kerst, kerstavond is de laatste avond dat er al open is. Ja, en... Voor met Marcel. Ja, we zijn gewoon bereikbaar en we kunnen heel altijd bijspringen. Oké, okay, ja. En kerstavond is officieel de laatste. Ja. Nou, heel veel succes. En uh, we gaan hier missen. Maar uh, ik denk iedereen... Gaan we... bedankt voor je gesprek. Dat gaan we zeker doen. Carine, dank voor het uh, uitgebreide interview een uh, goed en gezonde uh, 2025. Een hele mooie groet en een kerstgroet nog van Marcel. Oké, okay, dankjewel Carina. Hey, groetjes. Doei doei. Fijne dagen. Doei. I want to be home for Christmas. Ik heb geen idee wie dat zong. Maar... In een uh, rockversie van uh, Blink 182. <laughs> Oké, okay, Blink 182. Nou, het eerste uur zit er alweer bijna op. En uh, het tweede uur, daar uh, hebben we inmiddels Peter Tromp. Ja. Die is al in de studio aangekomen met uh, een heleboel verhalen. En uh, die gaat straks de derde trekking doen van de ondernemersvereniging Zandvoort Loterij. Uh, we hebben een gesprek met pastoor Putter over de traditionele kerstgedachten. En Lars Carré komt uh, vertellen over de gevolgen van de acute zorg... en de toekomstplannen van het Spijner Gasthuis. En ook over het evenementenbeleid. Want ja, we hebben heel wat evenementen in Zandvoort. En uh, dat moet natuurlijk allemaal in goede banen komen. En hoe dat allemaal gaat lopen, min één evenement. Maar met een ander aantal plus evenementen. Dat horen we dan straks van uh, wethouder Lars Carré. B. Zonneveld is inmiddels uh, uh, van de tafel verdwenen. Die staat gezellig in de hoek uh, te praten met, uh, met Peter Tromp. Uh, het is bijna elf uur en ik denk dat we nog even een plaatje gaan draaien. En dan uh, komen we terug in het uh, tweede uur na elfen. ring, are you listening? A beautiful sight And Brown. He'll say, "Are you married?" Will